Het mooie meisje en het lelijke beest. Er was eens een rijke koopman die drie dochters had. Op een dag raakte de koopman al zijn geld kwijt. Hij moest het grote huis waarin hij woonde verkopen... en hij verhuisde met zijn dochters naar een armoedig huisje in het bos. Zijn twee oudste dochters liepen de hele dag te klagen... Ze vonden het verschrikkelijk dat ze oude verstelde jurken moesten dragen en dat ze niet meer naar feestjes konden gaan. Maar de jongste dochter, die heel mooi en lief was, probeerde haar vader zoveel mogelijk te helpen. Op een dag besloot de koopman naar de grote stad te gaan om werk te zoeken. Hij klom op zijn paard en vroeg zijn dochters wat hij voor hen moest meebrengen als hij genoeg zou hebben verdiend om een cadeautje te kunnen kopen. Een mooie jurk, zei de oudste dochter. Een zilveren ketting, zei de tweede dochter. Ik wil alleen dat u gezond terugkomt, zei de jongste dochter. Maar er is toch wel iets dat je graag wilt hebben, vroeg haar vader. Een rode roos voor mijn haar, antwoordde het mooie meisje. Ik zal mijn best doen, mijn meisjes. Vaarwel, zei de vader en galoppeerde weg. Maar de vader kon geen werk vinden in de stad. Het werd winter en hij besloot terug naar huis te gaan. Omdat hij geen geld had voor dure dingen... kocht hij fruit en een paar repen chocolade voor zijn oudste dochters. En rozen waren er ook niet omdat het winter was. Onderweg struikelde zijn paard en bezeerde zijn voet. De koopman steeg af en samen liepen ze langzaam verder... Even later stak er een sneeuwstorm op en de koopman verdwaalde. Plotseling stond hij voor een hoge muur met een ijzeren hek. Achter het hek liep een weg naar een groot huis. Overal brandde lichten achter de ramen. Misschien kan ik daar wel overnachten, dacht de koopman. Op hetzelfde ogenblik ging het hek vanzelf open. De koopman liep de weg af. Toen hij bij het huis kwam, ging de deur open. Hij liep naar binnen, maar zag niemand. In een van de kamers vond hij een gedekte tafel met daarop heerlijk eten en drinken. De koopman begreep er niets van. Een van de stoelen bij de eettafel schoof vanzelf achteruit, zodat de koopman kon gaan zitten. Ik weet niet wat hier aan de hand is, dacht hij. Maar dat ik welkom ben, is zeker. Hij at en dronk tot zijn buik rond was. Want veel had hij de laatste tijd niet gegeten. En toen voelde hij pas hoe moe hij was. Voor het open haardvuur stond een gemakkelijke bank. Daarop lag een warme wollen deken. De koopman ging op de bank liggen... ...en viel meteen in slaap. De volgende morgen werd hij uitgerust wakker. Op de tafel stond nu een heerlijk ontbijt klaar... ...en een zilveren vaas met daarin een prachtige rode roos. Een rode roos, riep de koopman blij. Ik denk dat mijn onzichtbare gastheer het wel goed zou vinden... ...als ik deze roos meeneem voor mijn jongste dochter. Toen hij weer had gegeten en gedronken, stond hij op en nam de rode roos uit de vaas. Tegelijkertijd hoorde hij een luid gebrul. Het vuur in de open haard ging uit en de kaarsen begonnen te walmen. De deur ging met een ruk open en in de deuropening stond een griezelig, lelijk beest. Een monster. Het monster kwam de kamer binnen en liep naar de tafel. Oom was geschrokken. Het monster had het figuur van een man, maar in plaats van handen had hij een paar grote harige klauwen. Zijn gezicht was groenachtig geel en uit zijn mond staken twee lange puntige tanden. Je wilde mijn roos stelen, nietwaar? Brulde het lelijke beest en zijn ronde, griezelige ogen schoten vuur. Is dat jouw manier om me te bedanken voor mijn gastvrijheid? De koopman was nog nooit in zijn leven zo bang geweest. Ik, ik wilde de roos meenemen voor mijn jongste dochter, stotterde hij. Maar als u dat niet goed vindt... Te laat, gromde het monster. Je neemt de roos mee en in ruil daarvoor geef je mij je jongste dochter. Nee, dat doe ik niet, schreeuwde de koopman. Je kunt met me doen wat je wilt, maar mijn dochter krijg je niet. Dan eet ik je nu op, brulde het monster. Dat kan me niet schelen. Ik heb liever dat je mij opeet dan mijn dochter, zei de koopman. Maar ik zal heel goed zijn voor je dochter, zei het lelijke beest. Dat beloof ik. De koopman begon te twijfelen. Als u echt goed voor haar zult zijn, zal ik mijn dochter naar u toesturen. Het lelijke beest gaf de koopman een toverring die hij aan zijn jongste dochter moest geven. Als zij de ring driemaal rond haar vinger zou draaien, zou ze voor het huis van het lelijke beest staan. Thuisgekomen vertelde de ongelukkige koopman wat hem was overkomen: Zal het lelijke beest me echt niets doen, vader?